Jobboot met het NOS-journaal. De aanklager betaalt voetbal van de KNVB rond Twente AZ. Tijdens die wedstrijd werd er vuurwerk afgestoken... en waren er kwetsende spreekkoren te horen. En daarna zochten ontevreden fans de confrontatie met de politie. Twente verloor de wedstrijd met 2-0. De club is bezig aan een dramatisch seizoen... en verkeert in financiële problemen. Vier Amsterdamse overvallers van juwelier Shivani in Breda zijn veroordeeld tot straffen van 11 tot 14 jaar cel. In mei vorig jaar overvielen ze de juwelier. Tijdens hun vlucht trokken ze een automobilist uit zijn auto, mishandelden hem en stalen zijn auto. Ook schoten ze op drie agenten die de achtervolging hadden ingezet. Tijdens de arrestatie werd een van de overvallers door een agent in zijn been geschoten. In Istanbul is de politie bij het Taksimplein in botsing gekomen met demonstranten. Die zijn de straat opgegaan vanwege de dag van de arbeid. De politie werd bekogeld met brandbommen, vuurwerk en stenen. Ook staan er wegblokkades in brand. De Turkse politie zet traangas en waterkanonnen in tegen de betogers. Een onbekend aantal demonstranten is opgepakt. Het Taksimplein heeft een symbolische betekenis voor 1 mei demonstranten... omdat er in 1977 34 betogers om het leven kwamen. De Pakistanse premier Sharif heeft het leger geprezen voor de overwinning op de militanten in Noord-Waziristan. In dat gebied, aan de grens met Afghanistan, hadden de Pakistanse taliban altijd vrij spel. Sharif bezocht het gebied vandaag en volgens hem zijn de basis van de terroristen vernietigd. De militaire operatie tegen de Taliban en hun buitenlandse handlangers heeft bijna een jaar geduurd. Premier Sharif riep de 80.000 mensen die het geweld in Noord-Waziristan waren ontvlucht op om naar huis terug te keren. Het weer, geregeld zon, in het noorden lokaal kans op een bui. Verder is het droog, maar in het zuiden vooral veel sluierwolken. Temperatuur 10 tot 13 graden. Morgen overal zonnig, dan wordt het 10 tot 15 graden. Zondag nog wat hogere temperaturen, wel kans op regen. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en Muidenberg 5 kilometer. Richting Amersfoort tussen die Noord en Muiden 5 tussen Laren en Inbrugge 5 kilometer. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht Oost 7. En tussen Gorkem en Sliedrecht Oost 3 kilometer richting Rotterdam. A27 breda utrecht voor Lexmond 2 kilometer. Tot zover de verkeersin. U heeft een bril nodig.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 De muzikale revolutie die nog maar net is begonnen, draagt bij aan een bewijs waarvan jij en ik wekelijks getuigen zijn. De Europese eenwording. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hit van Europa. Met Maurice Mulder. 25 jaar, een aflevering 18, dat maakt het vandaag 1 mei 2015. Zes minuten over de klok van drie uur. En het is de tijd inderdaad voor de Euro Breakdown, de hitlijst van Europa. Deze week hebben we 18 stijgers, 6 zittenblijvers, 15 dalers. Je zou denken van hé, dat rijtje ken ik ergens van. Dat was van uh, vorige week. Ah, ja, op de zittenblijvers na nou, dan. Klopt dat. En we hebben één nieuwe binnenkomer. Eén maar zit je te denken thuis. Ja, ja, ja echt waar. één maar. Er één iemand uh, uit de lijst verdwenen. Na 18 weken, Vince Joy met Riptide. Die heeft het uh, deze week niet gered. Maar we hebben het al vaker gezien. En dus ze kunnen nog een keer uh, terugkomen. Je weet het niet. De snelste stijger van deze week. Die is met 18 plaatsen gestegen. Dan heb ik het over uh, Wiz Khalifa samen met Charlie Putz. See you again. En de snelste daler. Uh, 11 plaatsen gezakt, maar liefst. Bakermat met uh, Teach Me... Welke plekken ze deze week staan, dat uh, ga jij zo direct achterkomen. Dan ga ik je nog niet verklappen. Zo direct uh, rond uh, kwart voor vijf zullen we de top drie van deze week bekendmaken. En dan kan je wel alvast verklappen dat hij helemaal door de war is geschud. Dus daar uh, zit geen eentje meer op zijn plek. Maar hoe zag de top drie de vorige week uit? Nou, zo dus. Nummer drie. Trouwbaar, maar wel origineel. Op drie was dat dus vorige week. Lost Frequencies, Are You With Me? Op twee major laser samen met uh, DJ Snake. Featuring meu met Lean On. En de één, uh, wederom in de handen van David Guetta. Emily Sunday, What I Did For Love. Negen weken staan ze in de lijst. En op drie weken lang op nummer één. Deze week beginnen we nummer 40. Vijf weken in de lijst, Christine and the Queens met Christine. Slaan we die even over. Uh, want uh, zoals je hebt gemerkt, is uh, Sander er helaas niet bij vandaag. Uh, heeft hij nou weer een ATV-dag? Nee, geen algemene tijdverspilling-dag. Hij uh, heeft iets uh, met school. Wat vraagt me niet volgens mij met sport of zo? Ik denk, het is pas anders sporten. School. Nou ja, het zal wel. Wordt er in ieder geval bij. Uh, niks aan te doen. Uh, op nummer 40. Christine en de Queens, dus met uh, Christine. En over school gesproken. Dit is Carly XCX. Break the Rule op nummer 38. Deze week in de year Breakdown. Vorige week stond hij nog op 39 en 14 weken staat hij in de lijst. Blue my mind. Would I feel all right? Never stop it's how we ride coming up until we die. de Charlie XCX met Break the Rule op 38.1 plaats in de deze week. De, de Euro Breakdown op vrijdag Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En dan zijn we toegekomen aan de eerste nieuwe binnenkomer. En ik zal je verklappen, het is ook de enige nieuwe binnenkomer deze week. Het is een dame uit uh, oorspronkelijk Barbados. Maar we kennen haar eigenlijk uit Amerika, geboren in 1988. Robin Fenty of Robin Rihanna Fenty, die verschijnt in uh, 2005 met het debuutalbum Music of the Sun... waarvan uh, the Replay en uh, it, uh, If It's Loving That You Want... Uh, dat werden haar eerste hitjes in de Nederlandse top 40 toen, of uh, überhaupt in de top 40. En nog een jaar later is met uh, A Girl Like You... haar tweede album een feit. SOS daarvan en Unfaithful worden top 4 noteringen... in de hitlijsten... Nou, op het album Good Girl Gone Bad staat de eerste nummer 1 hit van deze zangeres. En die kennen we nog wel, hè? Please Don't Stop The Music. Eind 2012 verschijnt haar zevende album alweer, waarvan Diamonds de eerste single was. En met een totaal van 26 weken werd het, het langstgenoteerde Rihanna single in de top 40. Eind 2013 werkt ze voor de tweede keer met een... Aan een single samen met uh, Eminem. Na nou, Love The Way You Lie in 2010 wordt uh, ook uh, The Monster een hit. En in 2015 maakt ze samen met uh, Kanye West, Paul McCartney... de akoestische track, die we allemaal wel kennen... Paul Five Seconds, staat nog steeds uh, in de lijst der lijsten... op nummer 15 deze week om precies te zijn. Nou ja, ze neemt het uh, record over van Madonna. En hoe doet ze dat? Nou, het wordt namelijk haar 26e alarmschrijf bij onze collega's van 5 538. Um, even kijken, 4 5 Seconds is haar 36e top 40 hit. En in februari bereikt Rihanna Mijlpaal in de top 40. Als ze met die single haar totaal aantal weken in de lijst op... Uh, nou, schrik niet, 500 brengt. In nou, 2015 moet ook haar achtste studioalbum verschijnen nog uh, getiteld uh, R8 of The Raid. Or, uh, ik weet niet hoe... Raid. Misschien op z'n Ik weet niet hoe ze dat uh, zon heeft. Maar uh, daarvan uh, verschijnen een paar singles. Twee om precies te zijn. Bitch Better Have My Money. Nou, dat is nog niet het uh, succes geworden als uh, ze had gehoopt. Maar ze heeft ook een protestsong gemaakt. Omdat ze vond dat er uh, jaren geleden was dat er een protestsong was. En dan heb ik het over American Oxygen. Die is dus uh, deze week binnengekomen op uh, nummer 35 van Rihanna, American Oxygen. Haar nieuwe single van de laatste album. Deze plaat van uh, Rihanna. American Oxygen. American, American Oxygen. een van haar uh, nieuwe singles en uh, tevens haar... Uh... We are the new nou, je hoort het. Een soort van uh, protestplaten, noem ik het maar. Op 35 dus deze week nieuw binnengekomen Rihanna. En dit is nummer 34, Robin Schultz. Oh, I don't know why you're chasing all the Oh, cause you're always trying to get ahead of life. But baby, when you go, you know I'll be waiting on the other side. Even gekeken hoe deze plaat nou precies in elkaar stak. En het is gewoon echt een uh, liefdesliedje dus. Kygo, Firestone heb ik het dan over natuurlijk. En uh, over liefde gesproken. Hillary Duff, ja ze is weer op vrij gezellig pad. En ze liet op de Amerikaanse radio weten dat ze nu met zo'n negen mannen contacten uh, heeft. En uh, vanavond, uh, nou tenminste een paar dagen geleden was het, dat zei ze toen. Vanavond heb ik mijn eerste afspraak en ik ben heel nerveus... Dit is uh, allemaal heel verslavend. Ik, ik heb nog nooit een afspraakje gehad met een, een normaal iemand. En uh, hoe heeft ze die afspraakjes geregeld? Nou mannen, opletten. Tinder. Ja, echt waar. Ja, echt waar. Zo sterren op Tinder zitten, geweldig. Ik uh, zit er uh, spontaan geïnstalleerd, maar uh, ik kan het niet meer vinden. Maar ja, uh, het zal zo zijn, hè. De Euro, uh, the Euro Breakdown. The Euro -breakdown. Oh ja, hij zal misschien komen omdat ik in uh, Nederland zit en zij uh, aan de andere kant. Dit is uh, nummer 28, Felix Jean, Jasmine Thompson, met de heerlijke remix uh, uit de jaren 80 of na nou, remix is het uh, opnieuw uitgebracht. Ain't nobody. Oh, no. Eyes, and what we see is no surprise. Ik denk dat we nog veel van gaan horen dit jaar van Felix Jean. Alle nummers die hij aanraakte zijn meestal oude nummers die worden weer meteen een hit. Zo ook met deze Ain't Nobody samen heeft gedaan met Jasmine Thompson. Nummer 28 deze week. Maar vorige week ook drie weken in de lijst. Lekker blijven zitten en uh... niet verplaatsen. Ja, kan er ook niks meer van maken en ook niet minder. Tijd voor even een kleine opsomming uh, welke platen we al gehad hebben en welke we hebben overgeslagen. Op 40 zijn we begonnen met uh, Christine and the Queens van... Uh, nee, van Christine and the Queens, met de nummer Christine begint goed. Aaron Chupa, Armin Elbert, 24 weken lang in de lijst op nummer 39. Op nummer 38 vinden we Charlie XCX, Break the Rule, 14 weken lang in de lijst. Drie weken pas in de lijst, maar nu alweer plaatsen gezakt. van 33 naar 37. En dan heb ik het over Bob Sinclair samen met Don Telman Met Geel the Vibe. 19 weken in de lijst. Eén plaatsje gezakt deze week naar 36. David Quetta samen met Tim Martin Dangerous. Nieuw binnengekomen deze week is Rihanna, dus American Oxygen op 35. Op 34 vinden we Robin Schulz samen met uh, ALTI met Headlights. 20 weken lang alweer in de lijst, maar toch weer een plaatsje omhoog gekomen. Kaigo met Firestone op 33. En Pitbull samen met Neo Time of Our Lives op 32. Bakermat met Teach Me. Elf plekken gezakt, dat maakt hem meteen de snelste daler van deze week. Acht weken in de lijst, dus Bakermat deze week op 31. 30 vonden we Megan Trainor met Dear Future Husband wel twee plekken gestegen. En Taylor Swift met staal winnen we op 29. En je hoorde hem net op 28. Felix Charles samen met Jasmine Thompson. Ain't Nobody. Deze week blijven zitten en drie weken alweer in de lijst. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan door met uh, 24 Florence and the Machine, Ship to Rack. Daartussen zit nog years and years en, uh, met de nummer The King. En Becky G en Sam Smith. Maar nu dus eerst 24 Florence and the Machine, Ship to Rack. Drie weken pas in de lijst. Vorige week op 27, nu dus op 24. Zangeres in de frontpauw uh, van deze, Bin Florence in de beach. Een beetje soul ge geïnspireerde Indie wordt het uh, omschreven. Nou, de zangeres zei ik al in. Florence Wells, geboren in 1986 om precies te zijn. Uh, verder verstaat de Bin nog uit uh, Robert Aykroyd op de gitaar. Christopher Lloyd, heden op de drum. Isabella Summers, zij zit op de keyboard. En Tom Monger op de harp. Mark Sanders op de basgitaar. Nou, dat gaat nog wel even door. Uh, Rusty Bradshaw op de piano. Uh, Lightspeed champion, oftewel uh, Devon Hines. Heeft deel uitgemaakt van Florence misschien, maar uh, die zit er helaas niet meer bij. Eens kijken naar uh, singles die zij uh, in de top 40 hebben gekregen. Is één keer uh, eerder gebeurd. Uh, het is net niet in de top 40 gekomen, zie ik hier. Door nummer uh, 55 in de single top 100, maar wel in de top, in de tipparade. Uh, Spectrum, say my name, dat was in uh, 2012. Dat was een eerste. En tevens ook een laatste voor Nederland. In België hebben ze het beter gedaan. Uh, Daar zijn ze op nummer 2 gekomen met Spectrum. In de Vlaamse Ultra Top 50. En met uh, You Got to Love in 2009 vonden zij de 25ste plaats. En Rabbit Hard, it Up in 2009 ook. Daarmee hadden ze de 50ste plek. En dat hebben ze maar één weekje volgehouden. Maar nu dus uh, compleet nieuw nummer, Florence en de Machine met de uh, Ship to Wreck Die vonden we op de 24ste plek deze week in de Your Breakdown En wij gaan uh, luisteren naar de volgende, die staat op nummer 22, heb ik het over Martin Garrick samen met uh, Asher. Don't Look Down heet deze, zeven, uh, vier weken erin. Is your down in the dark room we fight make up for how love i've been thinking thinking about you about us We zijn al door de tweede kwart van de lijst gegaan. 40 tot en met 30 uh, had ik je net verteld. En we zijn nu alweer aangekomen op uh, nummer 21, Emma Louise met Jungle. Daarvoor hoorde je Martin Garrix samen met uh, Archer. Don't look down op uh, 22. Ah ja weet je, ik doe nog even een uh, kleine race mee wat er uh, van 30 tot en met 20 aan de hand is. Ja, die hebben we eigenlijk allemaal overgelaten. Op 29 uh, Taylor Swift met uh, Staal. Felix Jan, Jasmine Thompson en een body op 28. 27 is de Sam Smith, Lay Me Down. package die je stop dancing op uh, 26. Blijven zitten deze week, eerste hier is uh, King. Florence en de machine, Ship Direct. Vinden op de 24e plek. De 23e positie, één plaatsje omhoog gekropen is Kensington met War. Martin Garrix, uh, Don't Look Down, wat hij samen doet met uh, Archer vinden we dan op 22. En je hoorde nu net, 21, Emma Louise met Jungle. 14 weken alweer in de lijst. Het beste wat ze hebben gedaan uh, is de derde positie. En vorige week stonden ze ook op 21, dus die zijn uh, helaas een plekje blijven zitten. Op 20 uh, vinden we dan iemand die 10 weken in de lijst staat, 5 plaatsen is gezakt. En dat is uh, Sia samen met de Wicked en Diplo. En dat uh, prachtige nummer, Elastic Heart. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan luisteren naar uh, nummer 19. Die is van Madcon. Don't worry about a thing, Madcon op 19. Echte Madcon Sound zitten weer aan. Don't worry, samen met uh, Ray Dalton doet hij dat. Nummer 19, dus deze week uh, in de Breakdown hier op uh, ZFM Zandvoort. Madcon, don't worry. We kennen hem allemaal nog wel he, van uh, Begging en uh, noem ze allemaal maar op uh, die ze hebben gemaakt. Maar het is tijd geleden dat we weer uh, wat van ze gehoord hebben en ik uh, ben blij uh, dat ze het weer hebben gedaan. Dat ze er weer zijn. Want het blijft toch lekker muziek. Op nummer 18 vinden we Woody Allen. Oh nee, niet Woody natuurlijk. Woody Allen. Woody, uh, oftewel uh, Alien Stewart Koningsburg. Dat is natuurlijk een Amerikaanse uh, acteur. Uh, filmregisseur. Nou, je noemt maar allemaal op wat hij uh, doet. Het is niet de zanger uh, die wij bedoelen. Woody Allen, samen met uh, Ed Sheeran. Die vinden we op de 18e plek. Maar voordat we daarna gaan luisteren... moet ik je wat vertellen over Ariane Grande natuurlijk. Hè? Ariane Grande is altijd een... Uh, dingetje hier uh, in de uitzending. Het waren namelijk uh, angstige momenten voor haar. Toen ze bij een uh, optreden in Connecticut uh, bleek dat er een uh, iets te fanatieke fan daar aanwezig was. Uh, de naam van de fan dat, uh, wil ze uh, graag openbaar maken en iedereen vertellen. Die heette Thomas de Jong. Oh nee, uh, Timothy Normandin. Die stond namelijk al op een lijst uh, van de beveiligers. De man stuurde haar eerder cadeaus en ook uh, stond hij al eerder uh, in een... Uh, Santa Claus suit bij haar uh, platenmaatschappij. Nou, voor de incidenten was de venno onder psychiatrische begeleiding. Maar uh, ja, het mocht niet baten. Het is uh, toch weer verkeerd gegaan. Dat voor Ariane Grande straks hoorde, want ze staat uh, in de lijst. Maar dat zal het volgende uur zijn. Eerst gaan we dus luisteren naar uh, nummer 18: Ed Sheeran en Hoody Allen. All about it. 18 en straks na het nieuws zijn we weer terug beginnen we met nummer 17 Play guitar, no need to worry about my Drake hand. 80,000 people in front of the stage dam. Waiting for the sun to shine just to rock these ray bands. I just wanna leak shit. What? Not literally leak shit. Wanna push the music through the speakers. Double shot glass and in the back of the pub. My mate Jason at the bar screaming, Who want what? Now, please be warned that every song I feature on has the capacity to be reborn. I said that anything can happen when I pick up a pen. But now I'm all about love, so won't you say it again? I said I used to be the shy Backpack on my back on public transport, so a guy type. Now I'm in the limelight, tryna get my mind right. Body clock is in the cloud, so I can guess it's high time. Hoodie sing the line, Guy like. got so, I won't quit. And your dad don't like it when I talk my shit, cause I'm all about it, baby. Full of Megans and Ashleys, and they're wondering if there's room for them to get on my bus. I'm like, naturally, baby, let me find a spot in the front for you and for your friends. You can be mine. Can pretend Oh, typical rapper act in a typical fashion I'm doing something that's different I'm trying to pull up my pen The Young Prince in Manhattan not everybody believe it Adrian Broner the way I'm ducking and weaving We go together like Interceptions and Revis She said the only rapper she loving is Yeezus One for the money Two people since the beginning Three million records gets and not everybody is winning I'm Larry David plus Miles Davis so everybody hated and fuck it I hardly blame him cause I got soul I won't quit.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 Ed Sheeran op nummer 18 dus met uh, All About It. Zou de gek na het nieuws beginnen met Stella Steele op nummer 17. En um, gaan we ook nog even de Nederlandse top 40 doornemen voor je. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur.